Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS -journaal. De Amsterdamse brandweer wil criminele motorclubs. Brandweercommandant Schaap en de Amstelveense burgemeester Bas Eenhoorn... voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam... willen laten onderzoeken of dat kan, schrijft het Parool. Volgens hen horen criminelen niet thuis in een brandweerkorps... en daarom moet onderzocht worden of deze mensen geweerd kunnen worden. Bij de brandweer in Amsterdam werken zeker één Hells Angel... en een lid van motorclub Satudara. Commandant Schaap vindt het niet normaal dat binnen overheidsorganisaties... mensen werken die lid zijn van criminele motorbendes. Hij vreest wel dat het moeilijk zal zijn om hen uit het korps te zetten... omdat lidmaatschap van een criminele motorclub volgens hem niet betekent... dat je geen brand kunt blussen. In Wageningen is om middernacht het bevrijdingsvuur aangestoken. Daarmee is de viering van bevrijdingsdag officieel begonnen. Het vuur werd naar Wageningen gebracht door een Engelse veteraan... die bij de bevrijding van Nederland betrokken was... Honderden lopers hebben een fakkel in het vuur gehouden... en brengen het verder naar verschillende gemeenten in Nederland. Vandaag zijn er ook 14 bevrijdingsfestivals... waar onder andere DJ Fedele Grant, rapper Ronnie Flex en de band My Baby optreden. Zij zijn dit jaar de ambassadeurs van de vrijheid. Het grootste eiland van Hawaii is getroffen door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. De beving, met een kracht van 6,9, was een van de honderden bevingen op het eiland de afgelopen week... De bewoners van Big Island voelden sterke schokken en op sommige plaatsen viel de elektriciteit uit. Het epicentrum lag aan de zuidkant van de vulkaan Kilauea, die sinds donderdag lava spuwt. De lava heeft enkele gebouwen in een woonwijk verwoest. Meer dan 1700 mensen die op de flanken van de vulkaan wonen zijn geëvacueerd. De gassen die vrijkomen zijn giftig, scholen en openbare gebouwen zijn gesloten. Het weer, de zon schijnt uitbundig vandaag. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Morgen wordt het nog iets warmer, 22 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er zijn geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 autobedrijf Zandvoort. Ook gehoord op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. zaterdag 5 mei. Het is prachtig buiten. Ga vooral genieten van deze mooie dag. Naast mij zit Pieter Joustra. Goedemorgen Pieter. Oh, goedemorgen Irene de Jager. Wat heerlijk dat we er weer mogen zijn. Het dreamteam. Het team. Dream team. De, <coughs> sorry, de techniek vandaag is in handen van jacques Joseph Duinmeijer. Die heeft trouwens ook voor de muziek gezorgd. Dankjewel uh, jacques Joseph. dat doe je fantastisch altijd. De redactie deze week was van Gert van Kuik en de eindredactie uiteraard van Gerry Rutte, die trouwens ook vandaag de koffie schenkt. Dus iedereen die radio wil komen luisteren en kijken is zeer welkom bij Hotel Hoogland. Want daar zijn we vandaag. Watertorenplein. Watertorenplein. Dankjewel Floris voor je gastvrijheid uh, die altijd weer bijzonder is. Uh, bij ons uh, zitten Marieke Frans en Miga Zuttorp. Maar die gaan we zo meteen spreken. We gaan eerst even zeggen wat we gaan doen vandaag. Nou, uiteraard gaan we met deze twee dames praten over Mind Your Step. Die overgaat in de Academy Zandvoort. Dat uh, is een mooie stap. Een bijzondere stap ook. Maar daar gaan we het zo over hebben. En daarna hebben we... Fred een heel, heel ja. interessant gesprek met Frederik de Vos. Hij is er inmiddels. Uh, deze meneer is uh, van oorsprong Zandvoorter. En heeft een boek geschreven over fietsen zonder banden in Zandvoort. Het gaat over een uh, jongen. En ik denk dat het uh, toch een beetje op hemzelf slaat in de oorlogstijd hier in Zandvoort. Ja, fietsen zonder banden. Dan hebben we uh, voor het uh, journaal hebben we Roy van Buringen die komt vertellen over wat er allemaal te doen is bij de 5 mei viering. En dan een kleine pauze van het nieuws. En dan daarna komt de, het nieuwe raadslid van OPZ die zich voorstelt. Dat is Bruno bouwberg wilson Ik heb hem ook bij de opening van uh, de modekoning uh, bij ons in het stadhuis uh, even gezien. Um... Ja, eigenlijk is hij niet zo nieuw. Want hij heeft acht jaar al in de gemeenteraad gezeten. Maar hij is vier jaar weg geweest en komt niet meer terug. Om het uh, goed te laten verlopen in de gemeenteraad. En dan hebben we natuurlijk een aantal ridders, uh, Ruud Sandberg komt, uh, maar echt posten zou ook komen, maar helaas die is uh, qua gezondheidsreden niet in staat om hier te komen, dus uh, we zien wel hoe dat loopt de tweede ja. uur. Goed, nou we beginnen met de twee dames. Marieke Fransen en Miga Sudorp. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat fijn dat jullie er zijn. Ik, uh, ik had jou van de week een berichtje gestuurd. Ja. Ik ben elke <laughs> ochtend loop ik met veel plezier langs uh, het plein. En uh, zie jullie altijd uh, uh, bezig met uh, de oefeningen en met de activiteiten. Daar straalde altijd heel veel vrolijkheid en enthousiasme uit. En in één keer was je weg. Ja. Ik denk, hè? Wat is er? Dus ik keek naar binnen. Ik, ik denk, hè? Alles is wat is er aan de hand? Wat is er gebeurd? Dus, nou, wat heel is er erg... gebeurd? Wat is er gebeurd? Ja, het is natuurlijk heel erg te gek dat ik me mag gaan aansluiten bij Misha. Sorry, ik verbeter je even. Misha, in plaats van Misha. En bij um, Arline, Arline Beaumont, die uh, Dance Center Zandvoort hadden en die de Academy opgericht hebben. En uh, wij hebben elkaar in het verleden al eens een keer gesproken over, hey, we moet, wij moeten nou echt eens gaan zitten om te kijken of we samen wat kunnen doen. Maar zoals dat soms gaat, was er nooit het moment daar. En um, dat was er nu wel. En dat is, komt eigenlijk voort uit het feit dat ik toch wel eventjes een, een schrikmomentje heb gehad twee maanden geleden. Een signaal van mijn lijf dat aangaf, hé hey Marie, even stoppen. En Je was ook wel knap fanatiek, hè? Ik was ook wel heel knap fanatiek. Dat ben ik nog steeds. <laughs> nog steeds ja. Dat ben ik nog steeds. Um, en voor mij was dat eigenlijk het moment om te realiseren... hé, hey, ik, ik moet het anders gaan doen. Ik mag het anders gaan doen. Um, en ik... ik... Moet het eigenlijk fysiek dus wat rustiger aan gaan doen. En hoe te gek ik het aan de passage altijd heb gehad. Dat is daar niet mogelijk. Want daar komen gewoon bepaalde stressoren. Kosten aan mee. Niet mogelijk. Dus dan ga ik stoppen. En eigenlijk op het moment dat ik dat had besloten. Kom ik Mies en Arlene weer tegen. En toen zijn we gaan kletsen en toen dacht ik, jeetje, hoe te gek. Ja. Um, ik heb jullie vaker mogen spreken over het feit dat ik het onwijs leuk zou lijken om in Zandvoort met meerdere disciplines iets te kunnen doen. Laagdrempelige instellingen om het maar zo even te creëren waar jong en oud in beweging kan komen. Uh, mind, body, soul, stukje voeding erbij. Hallo, je schrijft ook boeken. Oh, oh ja, dat heb ik ook nog gedaan, ja. Ja. Dat was ja. ik alweer even vergeten. Heet dat niet. soort dingen dus. Ja. Dat ook nog even tussendoor gegaan. Ja. Een boekje met Albert Heijn. Even een boekje met Albert Heijn. Wat ja. ook hartstikke heel leuk. Heel bijzonder vond ik dat. Ja. Echt heel leuk. Die promotiefilmpjes. Ja. Die heb ik gezien. Super. Ik dacht ja. god wat is dit super gaaf wat je gedaan hebt. Dankjewel. Ja echt. Dankjewel. Heel mooi. Maar dat, dat gaan we dus ook meenemen. Want de Academy is geboren. Ik vind het super leuk dat ik me mag gaan aansluiten bij deze toppers en het stukje... Uh, personal coaching, voeding... en uh, de, de Fit workouts met, uh, met Marieke mag blijven gaan doen. En omdat we natuurlijk samen gaan... betekent het dat ik iets meer... gas terug mag gaan nemen en kan gaan herstellen. En, uh, maar wel eigenlijk, springen op die beddenkom kom en dergelijke? We blijven springen op de op tra trampoline. Er komen meerdere ja. trampolines bij. Ik ga uh, een, een kleine switch maken. Daar kan ik nog niet zo heel veel over vertellen. Maar daar kom ik nog op terug. En dan uh, neem ik september... nemen wij september om daar in uh, groots ook te komen met een gezamenlijk programma en rooster, zodat uh, ja, we kunnen knallen met die ballen, om het maar zo te zeggen. Maar, de Academy, ik zeg, ik, ik mis het, het, het stukje reuring op, op het plein. Uh, waar kan ik dat dan nu wel gaan zien? Kamerling Onnestraat, nummer 40. Achterin, Noord, zeg maar. Ja. Laatste straat, laatste stukje Zandvoort. Ja. Daar uh, zijn we eigenlijk met z'n allen in één keer naartoe verhuisd. Ja. En wat is dat voor een pand? Ja, ook op de, de jongensberg zitten. De oude koolpit. Ja. Ja, oh, bij de oude cockpit. Ja. Oké. Okay. Ja. Helemaal aan het einde dus. Ja, helemaal aan het einde. Ja. 400 vierkante meter ruimte waar jong en oud in beweging kan komen. On the move kan ja. zijn. Ja. Mind, body, soul. Stukje voetbal Hallo, spreek Nederlands. Sorry. Ja. In beweging, Pieter. In beweging. <laughs> nee, maar het grote voordeel is natuurlijk wel dat, uh, dat daar uh, volop uh, parkeren plekken is. Ja. Uh, oh, ja. uh, wat ook heel goed is, is dat mensen al wel een stukje gefietst hebben als ze er dan komen. Dus ze zijn eigenlijk ja. al een klein een beetje in de warming-up, uh, hebben ze. Ja. Al al ja. gehad, duinen voor de deur. Ik zit er echt? Want wij willen ook, uh, ik ben dan, zij is dan van uh, het fit gedeelte, wij zijn meer van het dansgedeelte en wij vinden het ook heel leuk om meer voor kinderen te doen. Wij geven natuurlijk eigenlijk alleen maar dansles, van uh, klassiek ballet tot aan... Uh, nou ja, paalfitness. paalfitness. <laughs> en uh, wij vonden de musical school vinden we heel erg leuk, dat je echt een zaterdagmiddag bezig bent, zaterdagochtend, zaterdagmiddag. Met de musical, met de productie. Maar wij vinden ook dat uh, bootcamp voor kinderen. Dat is dus heel leuk. Dat is eigenlijk... En rennen door de duinen. Precies, struinen door de duinen noemen we het. Dat is leuker voor de kinderen. In plaats van bootcamp, dat klinkt zo hard. Dus we dachten, ja, dan zit je precies aan de duinen. Kan je dus maar gewoon... mister, dan moet je zelf ook hardlopen hè, door die duinen. Nee, daar hebben wij personeel voor. Oh. <laughs> nee, wij werken samen met heel veel uh, verschillende docenten. En uh, waaronder ook iemand die dus bootcampen uh, kan doen. Ik ben meer van het organisatorische. Ja, die bootcamp, dat is zwaar hoor. Het is heel zwaar. Ja. En vooral door die duinen ja. met uh, zacht zand en dergelijke. Ja. Berg je op, berg je af. Ja. Hey, en uh, kinderen, kinderen moeten bewegen. Hè, want we weten Absoluut. dat kinderen ja. veel te veel achter hun iPadjes en hun, uh, ja. hun telefoons en computertjes zitten. Dus uh, daar moet uh, ja. uh, iets aan gedaan worden. Kun je dat op een leuke manier brengen. Ja. Niet de zweep eroverheen, maar gewoon op een leuke manier in de duinen bezig zijn of bij ons in de Academy binnen. Of en buiten... ook een stukje voeding meegeven. Dus, Die vind ik ook. Bijvoorbeeld op woensdagmiddag willen we gaan koken met kinderen. En dan is het even een heel simpel voorbeeld van nou, we gaan allemaal yoghurtjes maken oh. en dan uitleggen: joh, ik weet dat oma het altijd met siroop doet. Maar weet je dat het ook heel lekker kan zijn met fruit en met granola en met ja. andere dingetjes. Ja. Je moet toch eigenlijk ook echt bij de kinderen gaan beginnen, wil je de ouders mee gaan trekken. Ik ben natuurlijk al een aantal jaren bezig om mensen de meest bewuste keuze daarin te maken. En ik ga heus niet zeggen dat je alles helemaal 100% organisch moet doen uit je eigen moestuin, want dat is gewoon niet reëel. Maar er ligt nog zo'n enorm vlak waarin we een stukje educatie kunnen gaan geven. En kinderen kunnen gaan enthousiasmeren, vandaar dat de ouders ook kunnen betrekken om um, een beetje gezonder en bewust en lekker in beweging daarmee ook te kunnen komen. Zie je nog steeds dat kinderen te dik zijn. Ja, en dikker worden. Dat is echt een probleem aan het ja, worden. En het, bijvoorbeeld het stukje type diabetes 2... wat vroeger ouderdomdiabetes werd ja. genoemd. Dat is nu bijna een structureel probleem aan het worden... Bij jonge kinderen al met overgewicht ja. en ik ga je nu op een briefje geven dat als mensen zich gaan realiseren dat dat met voeding te voorkomen ja. en te ja. verhelpen is, want dat is echt zo, en beweging ja, en beweging dan, dan kunnen we daarin echt stappen maken ja en, en wat, ik, wat ik denk dat heel erg belangrijk is, is dat er een soort misvatting is van mensen dat goede voeding niet te betalen is ja. het is een kwestie van keuzes maken ja. als je inderdaad zegt van ja als ik de keuze moet maken tussen een zak chips en ik kan uh, vers Groenten. Kijk maar naar de groenten die op dat ogenblik in de aanbieding is. Ben je altijd beter en goedkoper uit door gewoon vers, nee. verse groenten te, te nemen dan die zak chips te nemen. Het vult wel en het is wel heel snel, maar het is niet goed. Oh jee. Oh jee. Alarm. We hebben een brandalarm. <laughs> Er gaat een deur open, denk ik, die niet open moet. Ik denk dat dat het punt was. Het wordt al ja, opgelost. Het is al opgelost weer, <laughs> gelukkig. Um, je, je hebt nu een mooi volgtje. Ja, ik heb hem hier in mijn handen. Maar jullie staan nog niet op de website. Wanneer komt dat? Want ik heb gisteren zitten puzzelen bij het leven, maar ik kon nog niets vinden. Academy Samford niet? Nee. Oh, nou. Kijk er staat even goed op? naar. Ja, staat hier op. Oh, oké. Okay. Nou, we zijn wel online. Ja. Ja, wat raar. Daarom even er goed naar kijken. En maar dit worden... is er ook even leuk om te vermelden. Dat er op 3 juni dus een Healthy Lifestyle Beach Event is. Ja! Prachtig. Uh, shopping, yoga, fit dance, fit bounce bij Marieke. Bootcamp bij Carlos Lenz. Cool healthy food, ja. juices en smoothies. Een fantastische goodie bag ter waarde van 75 euro. Nou, dat is, dat is serieus geld, zeg ik altijd. Tickets, uh, of de kaart... Kaart <lacht> Ha, ha, ha. Daar gaat dus je moet je wel je werk doen. Daar gaat hij weer. Dit is een, dit is een samenwerking uh, met uh, een online gezondheidsplatform Booster Health. Ja. Uh, en dit gaan we bij Plazant doen. Een ja, prachtig. eigenlijk een, een, hel een hele dag een festival. Nee, en die Carlos uh, Lenz, ik, ik zie hem nu, uh, ja. hier, dat uh, fotootje, is een bekende meneer van de televisie. Ja, hè? de personal trainer ja. van de. onder andere Linda, noem allemaal maar op. Absoluut. Dus als je echt iets wil leren van jez over jezelf en over wat ja. je met jezelf uh, goed kan gaan doen, dan is dat wel de place to be. En de tickets zijn maar 15, 15 euro. 15 euro, dat is inderdaad. Uh, via www.boostyourhealth.nl Dat is de... Ik, ik vind dat ik, altijd wel grappig, wel dat leuk. soort dingen hoor. Het is wel aandachtig. De deur hier achter ons staat open hoor. Ja. Dus we kunnen zo, we kunnen zo naar buiten als er echt ergens paniek is. Het is wel heel grappig. Mijn zoon heeft ook een website en die heet Boost Your Production. Oh, echt? Hij heet namelijk Boost met zijn achternaam. Ja. Dat is zijn oh, ja. naam. Dus Daarom toen ik dit zag, dacht ja, ik: het nou, is, het is 3 grappig. 3 juni. 3 juni, ja. zondag 3 juni. Bij Plazant. Ja. Uh, Strand in 17 is dat. Correct. Met bouwerspellers. Ja. En jullie beginnen om. Half elf. Half elf. Ja. Het duurt tot vijf uur. Ja. En dan ben je kapot. Nee, het is, het, het is niet verplicht. Hè. Je hoeft niet overal mee te doen. Er zijn gewoon verschillende workouts, workshops. Er is een, een beauty en lifestyle markt waarin je echt onwijs te gek gave producten kan gaan kopen. Plassant serveert onwijs lekker, gezond natuurlijk. Maar nu, er zijn smoothies. Er is echt van alles aanwezig om gewoon een top event neer te zetten. Burgers. De hele dag. Er zijn smoothies. Smoothies, ja. Nee, Pieter. Zijn er zijn smoothies, Pieter. Oh, Pieter, dat Dit weet je wel. Dit is een hè. Dat begrijp je wel. Nee. <laughs> En er is ook nog eens de hele dag live muziek aanwezig. Dus er zullen twee DJ's zijn die de hele dag voor Chille Beats verzorgen. Zodat het echt een, een, ja, een feestje gaat worden. Ja. Een nou, feestje op het stand. Een feestje op het stand. Maar goed, in ieder geval... Dankjewel. De Academy waar jij nu bij bent... Die zit nog één keer op de Kamerling Onderstraat nummer, nummer 40. 40. Eind van de straat als je langs, uh, hoe heet het, uh, oh, langs, langs de, de brandweer ja, rijdt. Ja. En dan helemaal naar achteren. En daar vind naast je berg. het. Ja ja hij die weet Please. het Daarnaast. Vanochtend nog in. even naar hem gezwaaid. We stonden lekker buiten. Vond hij allemaal helemaal leuk. Helemaal gezellig. Ja, goed. Mooie plek. Ja, Dank nou ja, Marieke, ik kan niet anders. Ik wil nog even één ding zeggen tegen je. Misschien is het handig dat je even een groot ding op je bord, op de passage hangt. waarop staat waar je naartoe bent gegaan. Ga ik doen. Fijn zo. Dat ben ik ook gerustgesteld. Dat nee, <laughs> zal ik, vind ik doen. het wel jammer, want ja. je ziet echt mensen, meerdere mensen kijken zo van hè. Wat is er gebeurd? Nou, als je dat even verklaart, ik zal ik deze week. Dat... Twee keer ophangen. Oké, okay, nou dat was even wat. Maar ik allereerst zeg. de gezondheid. Ja, die dat vind is ik belangrijk. erg belangrijk voor jou. Ja, die gaat ja. voorop. Als ik, als ik namelijk niet goed voor mezelf zorg, kan ik het ook nooit in alle andere rollen doen. Practice what I preach. En uh, ik geloof ook gewoon in het stukje dat we samen sterker zijn. En nu heb ik de tijd en de ruimte en de rust en de gekke mensen ook om me heen staan, uh, waardoor dit allemaal mogelijk is. En de Academy gaat echt gewoon een te gek concept zijn waarin we in Zandvoort voor jong en oud. Mooi in beweging mogen komen. Maar Missie is al een hele tijd bezig weer. Hè? Je bent al een hele tijd bezig met dansen en alles wat erbij ja, hoort. Ja, we zijn ook enorm gegroeid het laatste jaar. Daardoor moesten we ook uitwijken naar een andere locatie. En dan hadden nou, we zoiets van: ja, nu is het tijd daar om dan ook onze dromen waar te maken. En die dus eigenlijk, uit te is het mede door Marieke, zeg maar, heeft het. Is het in een, een stroomversnelling ook? gekomen? Ja, ja, kan ik dat zo ook zeggen? Eigenlijk, ja. ja. Nou, dus, ja, die, uh, hoe bijzonder is dat? Het, ja, het moment was gewoon daar, denk ik. Wat zijn de leeftijden van de mensen die bij jullie komen? Bij ons uh, is de jongste anderhalf en de oudste is 58, geloof ik. Kijk, ik val af. Ja, ja. Nou, dan kun nou, je. Nou, je nou, nee, hoor. nee hoor. Nee hoor. Bij Marie. mij is de oudste volgens mij 69. En Wie, ik, ik ben dus nog niet echt met jongeren bezig, maar de jongste is bij mij 16. En we gaan dus nu van anderhalf tot aan zeventig en plus. Want hoe leuk is het dat je straks ook gewoon fit met met senioren. Ja. Nou weet ik ook dat er in Zandvoort... Ik spring op zo'n ding. Oh, tuurlijk. Tuurlijk, kun oh, dat oh, kun jij. Kan dat kan jij. Juist, en voor je core balance. Het is fantastisch, Peter. Ja. Nou, ik, ik vertrouw Marieke helemaal, hoor. Kijken. Maar da daar ken ik er lang genoeg voor. <laughs> <laughs> er is een uh, mogelijkheid voor kinderen die, zeg maar, met een iets uh, beperktere beurs uh, met ouders... Uh, ja. ...toch iets ja. kunnen gaan doen. Hoe kunnen zij dit doen? Uh, dat is het jeugd uh, sportfonds, cultuurfonds. Ja, uh, en daar kan je voor opgeven via school of via een uh, intermediair. Ja, en dan. Uh, nou, misschien dat sporten. school inderdaad een eerste stap is voor ja, heel veel ja, mensen. Hè? Dus ja, als ze, als ouders zeg maar, bedenken van dat zou ik eigenlijk ook wel voor mijn kind willen. Ja. Nou, mijn budget is wat klein. Dan moeten ze dus eigenlijk ja. even contact opnemen met de leraar of de lerares. Of de, of de hoofd van de ja. school. En Zij daar uitleggen hoe dat in momenten. elkaar zit. Ja. En dan gaat het zich vanzelf in werking ja. stellen. Er je ja, voor okay. de rest niks voor te doen. Nee, oké. Okay. Wel ja. belangrijk even. Want anders denken ja, dat mensen heel van uh, ja. het is alleen maar voor mensen nee, die het kunnen betalen. Wanneer gaat de deur open officieel? 14 mei gaan we ja. open. Dat is al heel snel. Ja. Dus uh, maakt het gaat allemaal lukken. En hoe ga je dat dus, doen ja. met een speciale opening? De opening wordt wat later. Dus we gaan 14 mei eerst uh, gewoon rust gaan beginnen en dan, uh, ik denk ergens in juni, dat we wel een grote opening gaan geven. Ja. Moet ook. We blijven je volgen. Ja Leuk. toch? Ja. ja. Goed, ladies. Heel veel succes. Dank je wel. Relax. Dankjewel herstel. Dank je. En, uh, maar ik denk dat je zelf inderdaad, zoals je zegt, goed genoeg weet wat je wel en wat je niet kan met je lichaam. En uh, dat is heel belangrijk. Ga ja. je weer een boek schrijven? Ja, is ook goed. Nou. Dat bedoel ik. Nou, en genieten van je nieuwe neefje. Hè? Ja, daar ga ik vanavond weer dat naartoe. Dat bedoel ik. <laughs> Helemaal goed. We gaan een muziekje luisteren. Dames, succes en Dank tot de uh, volgende keer. Dank, Dank je wel. Dank je wel. Ja, aan tafel is geschoven de heer Frederik de Vos met zijn echtgenoten. Ja. Hij heeft een boek geschreven over fietsen zonder banden in Zandvoort. Hij heeft een grote ervaring, nou, behoorlijke ervaring over de geschiedenis in Zandvoort, met name de oorlogsjaren. De oorlogsjaren, de afbraak. De afbraak van Zandvoort. En dat die titel fietsen zonder banden spreekt me zeer aan, want. Ja, mijn familie woonde ook hier in Zandvoort. En wat ik steeds hoorde van mijn zusje en mijn broers... of mijn zusjes en broer... dat zij fietsten zonder alleen op de velgen. Geen ja. banden, geen binnenband, geen buitenband. Nee, niks, niet. geen barst, nee. En dan denk je, hoe is dat mogelijk? En dat was niet alleen fietsen in Zandvoort, maar in de hongerwinter... Uh, ja, ik op... heb eigenlijk niet gefietst in Zandvoort. Ja, maar ik heb wel gefietst in Zandvoort, maar niet zonder banden. Het is in de hongerwinter als ik... Uh, vlucht uit het hongergebied dan krijg ik een fiets zonder banden mee en daarmee ben ik tot, in, tot aan de Duitse grens gekomen, tot in Koevoorde ja. en dat is allemaal goed gegaan Mijn familie had in Friesland een boerderij en daar gingen dan uh, mijn zusjes en broer daar naartoe op een fiets zonder banden ja. om daar eten op te halen Ja, ja, ja, de bekende hongertocht, ik heb en het ook gedaan Dan liep je nog het risico dat je fiets in beslag werd genomen ook in ieder geval ja. alle goederen die hij bij je bij had. Ja. Uh, ik heb een tante gehad. En die hebben ze geprobeerd in Amsterdam de fiets afhandig te maken. Maar zo zei zij. Dat hoeft bij mij niet want ik ben een weduwe. Zet die fiets neer. Dreigde die man. Maar zij hield vol dat zij niet hoefde. Want zij was een weduwe. En she got away with it. Dat is goed hè. <laughs> ja. Maar u heeft die, die, die oorlog heel bewust meegemaakt in Zandvoort. Zeer bewust. Dat ik, heb ik, heb, ik heb ze bij de Agatha Kerk heb ik ze de Wederoode Straat zien inrijden. Met voorop een man, uh, een, een motor met zijspan en een man op de zijspan met een steelgranaat in zijn hand. Uh, in, zijn, in zijn laars en een geweer in zijn hand. En wij stonden op straat. En dat was een eng gezicht. Want een week eerder hebben wij de Nederlandse troepen in de richting van het front zien vertrekken. En daarna komen ze. En bij die Nederlandse troepen, de, die, die, they, geef ze van jatje jongens. Sla ze terug naar Mofrika. En hier kwamen die Duitsers aan. En het was dodelijk stil. Behalve... De hotels werden meteen bezet. Dat is aan mij ontgaan. Maar wat zij gedaan hebben. ze hebben een veldkeuken geïnstalleerd. in de Brederode Straat. En. daar kwamen kinderen op af. Met, uh, en ze deelden ook snoepjes uit. Men was vriendelijk. Men had geen hekel aan de Nederlanders. En ik, ik vond die mannen dood. En ik wilde zien hoe een doodmaker eruit zag. Dat ik liep er ook naartoe. En mijn moeder zei. Jij blijft weg bij dat tuigen. En toen zei ik in mijn armoede... Ja, maar ze delen snoepjes uit. En mijn moeder zei... Niks geen snoepjes, daar ben jij. Maar het ging me niet om die snoepjes. Het ging me om te zien. Ze hadden net mensen doodgemaakt, deze. En dan komen ze tegen... Waar, waar woonde u toen? Straat nummer 20. Dus vooraan? Ja. Ja. Ja, <laughs> inderdaad. Uh, tegenover uh, de, de, de gereformeerde... Van Ekeren. Hé, hey. en tegenover de gereformeerde kerk... Dat klein kerkjes. Kleine daar kerkje. ook, ja. daar ja. werden die auto's geparkeerd. Ja precies. En uh, ja, daar zijn we wel, toch wel gaan kijken. Hoor, de volgende ochtend. Ja. Bij, bij vriendelijk lachende soldaten. Maar het waren toch engers. Want ze hadden doodgemaakt. <laughs> ja. ja. En, uh, en wat gebeurt er dan? Want u was op dat moment nog relatief jong. Ik was tien. Ja tien. En dan zie je dat alles om je heen gebeuren. En die jaren daarna ook? De oh, jaren van de oorlog? Alles wordt eigenlijk weer normaal. Uh, de gebroeders Dalman rijden weer met hun... Met hun twee wagen. door het... De, de slager komt weer. Het, het, alles is nog normaal. Maar wat meteen verandert... Dat is de instelling ten te opzichte van de joden. Ja. Ik zat in de klas... Met Ellie Frank. Ellie Frank was de dochter van de rabbijn. Ja, ja. En ik heb er ook... Ze, ze komt in het boek voor onder een pseudoniem. Want ik vind het eigenlijk te delicaat om die familie zo... Er komen voor de rest wel echte namen in voor. Waarom niet? Um, maar ja... Die kinderen moesten al snel van school. Of Maupie van der Poorten met zijn grote mond. Bekende, bekende jonge figuren in Zandvoort. En die waren, ja, die waren gauw van school verdwenen. Maar ook namen werden veranderd. De, de Orienassisch school of de Wilhelmineschool kregen een andere naam. En de Koninginnenweg en de Koningsstraat en de Wilhelmineweg kregen allemaal andere namen. Ja, maar ik schat op school D. En die, dat waren neutrale, dat waren de, de katholieke school of de christelijke school die van namen veranderen, want die hadden ook echte namen. Yep. Maar wij waren school C, school B, school D. En. Um, ja, en dat veranderde, zoals ik zeg, dat veranderde eigenlijk niet veel. Behalve dan als het strand wordt afgesloten, yep. wat een ramp is voor ons jongetjes. Ja. Yep. Ja. En in de duinen mocht je ook niet komen vanwege de mijnen. Daar mochten wij nog niet. Daar mochten wij nog komen. Maar in 1942 begint de schandalige ontruiming van de kuststrook. Ja. Waar mensen overal naartoe gestuurd werden. Het is een ructiesloos uh, uh, gebeuren geweest. Maar ik uh, heb daar nog een anekdote over. Uh, er werden door de Luftwaffe van, Amsterdam, van Zandvoort, Zuid naar Zandvoort, Noord, kabels opgehangen door het dorp. Er is een meter of drie dove, boven het dorp, en die zijn doorgesneden op een gegeven ogenblik. De Duitsers verordoneerden dat de bevolking die kabels moest bewaken, wat niet zo makkelijk was, want er was verduisterd. Zandvoort was erg donker. En een van de bewakers was mijn vader. En mijn vader ook. Hij zat ook bij de kabelwachters. Kijk eens aan. Midden in de winter, ijskoud. Midden in de winter, ijskoud. En de man waar hij de kabels bewaakte, die woonde op een Hoog. En zijn wc was buiten in de, in de tuin. Maar het was toch donker en er stond toch niemand buiten. En zo piste hij over mijn vader heen. Yeah. Die niet weg mocht, want dan was hij een deserteur. En met deserteurs die werden strengstens bestraft, dat is yeah. bekend. Yeah. Dus hij kwam, hij moest nog een paar uur bepist staan wachten voor hij thuis kwam. Dat ja, zijn... Ook leuke dingen natuurlijk. Maar... Ja, maar er zijn ook erge dingen gebeurd. En die staan ook in het boek. Het is niet zo dat het een verzameling leuke anekdotes is. Het, de jongen staat erbij. En hij kijkt ernaar. En hij ziet de Joodse kinderen. Hij ziet ook de Joden op het Buitenpoortstation station. Als ze weggevoerd worden. Hij wordt beschoten in de trein. Maar hij ontmoet ook aardige moffen. Duitsers moet ik zeggen. En... Eh, het, is, het zijn... Ja, hij wordt beschoten. Het zijn toch het zijn de indringende feiten van wat aan mensen overkomt. Ja. Uh, ik heb zelfs vaak het gevoel gehad... Het was alsof er een grote glazen koepel over het land lag. Daarbuiten was het echte leven. Ja. Daarbinnen was gebrek, gebod, verbod... Neem, neem meneer Gertenbach van zijn drukkerij. Die blijkt, dat wisten wij helemaal niet. Maar die bleek dus het eh, parool te drukken. Verboden hè? De krant, het ja. parool. En ja, maar het was een verboden krant toch? Dat was een illegaal blaadje ja. tegen de Duitsers gerecht. En hij is ontdekt. En hij is gearresteerd. En op een gegeven ogenblik is zijn broer... Gerrit Gertenbach, die later van de wolbaal was... Um, ...die kwam bij ons in Amsterdam en die zei, ...ik moet een paar dagen wegwezen. En ze um, nou, nee, bleek duidelijk waarom dat was. Dat had iets met zijn broer te maken, maar wij wisten niet wat. En zijn vrouw heeft toen een pakketje doorgestonden ...toen, toen hij enkele dagen bij ons was. En daar zat in... ...een bril... ...een trouwring... ...een agenda... Een portefeuille. En er stond bij zoiets van uh, uh, restanten van de gefusieerde G. Gert de Mach. En daar stond ik naast en hij barstte in snikken uit. Dat dat was het leven. Het klei de kleine dingen. De grote dingen waren de bombardementen. Dit zijn de kleine dingen. Maar ze waren er veel. En dat was een tijd van grote onvrijheid. Maar als hij, op het moment dat hij in Zandvoort woonde... ...heeft u ook de vliegtuigen zien overkomen... ...richting Engeland en van Engeland weer naar Duitsland... en ...die in zee storten en dergelijke? Ik heb een vliegtuig in zee zien storten. Ja? Dat, was, dat was een vliegtuig en dat werd achterna gezeten door een aantal jagers. Dat heb ik in zee zien storten. Verder heb ik in Amsterdam vliegtuigen zien neerstorten. En, uh, mijn vader vond het alle, allemaal heel, heel griezelig, Ik ook maar ik vond het ook heel spannend ja. dat was het, dat het kind hè? met een jongetje ja. Ja. Ja. maar ook de afbraak van Zandvoort de boulevard en dergelijke heeft hij ook allemaal meegemaakt die schande van, van de afbraak ik heb erbij gestaan uh, uh, neem, neem Hotel Dorange, daar heeft in 1880 1885 keizerin Sissi nog gewoond ja. ga kijken dan zie je een zandvlakte het, zand, het, het koerhuis een zandvlakte Groot Badhuis, verdwenen. Mijn vader was eigenaar van Seinpost en Noordzee, de twee hotels. Die zijn alle twee afgebroken. Wij ach, moesten weg. ach, dat vind ik heel indrukwekkend om dat te horen. Ja. Want ja, die hotels, die, die waren zozeer een begrip. Het was, Zandvoort zou je kunnen zeggen, was een station balnéaire. Ja. He, zoals Deauville, zoals Knokke, ja. zoals Oostende, Scheveningen, Zandvoort. Wat is Zandvoort nu, braaf dorpje? Patatdorp noemen ze het. Ja. ja, dat is erg spijtig. Het is onherstelbaar. Wat ze verwoest hebben is niet alleen het gebouw, de gebouwen, maar ze hebben ook de mogelijkheid van herinnering verwoest op een gegeven moment alles moest afgebroken worden en half Zondvoort moest verkassen naar uh, Oude Pekela, Wildervank, uh, ja. overal naartoe. Een uh, vriendje van mij naar Apeldoorn in wij in Amsterdam en ja, zo is het. Uh. En dan zit je in Amsterdam en dan vraag je je af hoe zou het in Zondvoort zijn. Ja. Heb je er niet de neiging om af en toe eens eventjes, maar je komt er niet, je kon er niet in komen. Ik uh. kon er niet meer in komen en uh, NSB'ers mochten blijven zitten. Ja. Die zijn dan na de oorlog, hebben, zijn die geëvacueerd ge ge zal ik maar ja. zeggen. <laughs> dat maar zegt het moet netjes. toch een enorme ervaring voor u geweest zijn in het Stranvoort om dat allemaal bewust mee te maken. Dan naar Amsterdam toe en dan al uw idee, alles wat u herinnert weer in een boekvorm te zetten. Dan komt toch alles weer terug bij u. <laughs> ja, best wel waarachtig Die oorlog is altijd bij mij gebleven. En het interessante van dit boek, al zeg ik het zelf, ik maak een beetje reclame. La dus ja, hoor. Dat is, het is een boek geschreven, maar ook geïllustreerd. Ik ben schilder. Ik, ja, heb, ik heb het gezien, ik vind prachtige dingen gemaakt. En sommige, sommige dingen kun je beter schrijven, Andere zijn duidelijker. Als je ze. Als je ze tekent, ik neem de laatste tekening of hier. Van als het gaat om het gesprek met een Joods meisje. wier ouders en broertjes zijn vermoord en zij heeft het overleefd. En wat heeft ze meegemaakt? De hel. Dat heb ik getekend. En dus het, het is een. De tekeningen waren eerst. Ik heb betrokken als ik altijd ben geweest bij Zandvoort. Dat is Gertenbach. Dat is. Uh, Daar staat bij ja. strengstens bestraft. Ja, doodgeschoten, gefusilleerd, Strengst, strengstens bestraft. Ja. ja, dat is wat tegen is gebeurd. Uh, maar uh, ja. Ik, ik wilde nog iets zeggen over het. Over het Zandwoord. Ja, want ik heb, ik heb het Joodse meisje ontmoet na de oorlog. In, dat, in die kale vlakte. Ze was tijdelijk ondergebracht bij een familie op de Zeestraat. En ja, ze had niks meer. Ik ben. Daarom heb ik ook de tekeningen gebruikt. En de tekeningen wachten erop dat het boek geschreven werd. En dat... ben ik een paar jaar geleden aan begonnen... aan het boek te schrijven. Uh, als illustratie voor de tekeningen, zal ik maar zeggen. Maar ik kan me voorstellen... dat het knap emotioneel voor u moet zijn. Het schrijven van het boek met die tekeningen... en die herinneringen die erboven komen. Oh, ik heb ook wel in mijn eentje zitten grinnen. Ja. Van de wanhoop van wat er gebeurd is. Van... <tus> Van Nanny die vermoord is. Maupe die vermoord is. Roosje die vermoord is. Gerrit die vermoord is. Nog een Roosje die vermoord is. godverdomme nog aan toe. Dat schrijf ik in het boek. Het vloek in het boek. Om te laten weten en dit hoe mag erg het, nooit, het is. Ja, en dit mag nooit meer gebeuren. Het kan niet meer, nee. En, en ook ja... Dat, dat is het boek en het bestrijkt tussen de periode 1938 als de eerste Duitse Joden, pardon, de eerste Joodse Duitsers vluchten. En nou, daar begint het met een klein uitstapje. Ja, die kwamen bij ons in de hotels. Ja, Daar ja. kwamen al die uh, Joden Ja. Ja, precies. En dat waren ze, was het nog. Omdat ze wat geld hadden. Of dat ja. ze familie hier hadden. En zoals Nanni in het boekje zegt. Ze komen van de regen in de drup. Dat was het. Ja. Het, was, het, bleef uitzicht, het bleef uitzichtloos. Ja. He. <clears throat> um, ja. Wat kan ik er u nog meer over vertellen? Nou, In één ding kunnen we natuurlijk wel ons weer gelukkig prijzen. Als ik eh, kijk naar de dodenherdenking gisteren en vooral hier in Zandvoort, Dan zie ik er steeds meer jeugd bij. Dat, ja. Jongeren die daar actief aan meedoen. Die de Erebegraafplaats bezoeken. Ja. Die eh, kransen leggen. En er wordt ook stevig op de basisscholen over gepraat. Dat is, is goed. Je moet het wel eens wat weten. Zij hebben nooit, de, nooit vrijheid gekend. Want ze hebben nooit onvrijheid gekend. Wij hebben vrij... Wij weten wat vrijheid, vrijheid is. En de jeugd moet er eigenlijk nooit achter komen. Nee, maar je mag er wel over praten. Je mag van, jongens, geef dit door. Nooit je moet meer. Moeten erover praten? Ja, ja, ja inderdaad. Maar ze, het is, ze, ze kunnen het in feite niet weten. Ook niet bevatten hoe erg het was. Oh nee, Nogmaals, het? dat is die titel van uw boek: Fietsen zonder banden. Het is toch onvoorstelbaar dat je op een fiets zonder. Uh, uh, uh, uh, alleen op de Velg naar Friesland rijdt. Als je 15 bent? Nog ineens, als je tien bent, dan ga je al op die fiets. Een paar aardigheden halen. Je moet wat eten halen ja. en dergelijke. Ja. Ik, heb, ja, ik heb tegen mijn ouders gezegd: Van. Ik ga weg, ik kom wel terug, ik kom wel Precies. onderdak, maak je geen zorgen. Hier zijn mijn bondkaarten. Ja. En ik ben vertrokken. En toen? Toen ben ik in Drenthe bij een allerliefste. ...boerenfamilie terechtgekomen... Dan heb ik een half jaar gezeten... ...en... Uh, ...in ieder geval... ...er zijn vier dochters... ...en die leven allemaal nog... En, ...nog steeds contact mee... ...ik heb nog steeds contact mee... En, uh, ...zij heeft ook... ...Rik is, de is degene... ...die in het boek genoemd wordt... ...en die heeft ook boeken aan mij gevraagd... ...om aan haar familie te geven... ...want daar komt zij als oma in voor... Geweldig. Ja. Dit boek is te koop bij ja. elke erkende boekhandel. Ik ja. neem aan ook in Zandvoort bij Bruna. Bij de Bruna neem ik aan. Dat, dat zal, dat zal, dat gaat. De verkoop van boeken gaat tegenwoordig via het centraal boekhuis. Dat uh, mensen kunnen bij elke boekenwinkel binnenlopen en dat weten wij, want wij hebben zelf een boek besteld in Zutphen. Uh, <laughs> Het, het boek kost, en het is geen prijs... 19,90 euro... Voor een geïllustreerd boek met prachtige tekeningen. Dat is absoluut geen... En de tekeningen zijn prachtig. Ik en... heb ze even bekeken, maar het is heel bijzonder. Want het vertaalt inderdaad... Uh, wat, wat, u, wat u wil laten voelen. In de ja. tekst. Ja, het is het, is het, het is het geheel. Ja. En de, en de tekst heeft moeten wachten. ja. Bijzonder. Maar het is heel bijzonder om dit boek te hebben en met aandacht te lezen, want dit is uw persoonlijke levensverhaal wat er in die periode is gebeurd. Ja. En daar ben ik u er zeer erkentelijk voor. Nou, ik ben blij dat ik hier heb mogen komen om er iets over te vertellen. Het hoort ook verteld te worden. Precies. En daarom ben ik zo blij dat u de tocht heeft genomen hier naartoe. En vanmiddag, heb ik begrepen, moet u weer ergens een lezing hebben? In, in Dieren is mij gevraagd om een lezing te geven over het boek. Morgen in Vraneker. Afgelopen week uh, donderdag in de grote industriële club in Amsterdam. En afgelopen dinsdag bij uh, boekhandel van Rossum in Amsterdam. En uh, ik hoop dat... Uh, dat het, weg, dat het boek zijn weg vindt. Zolang uw gezondheid uitstekend is, is het heel belangrijk dat u het verhaal vertelt. Precies. Ja. 88-jarige David. Dat bedoel ik. Ja. Ja. Nou. Fijn, fijn dat u hier was. Dank u wel voor uw komst Dank u. En, en dat u dit verhaal wilde vertellen. Dan gaan we nu op de ja. weg. Ja. Dank u zeer. Dank u wel. In de straat waar zijn huis ooit stond, mag hij niet meer komen, want daar is het front. En ieder die hem kende is weg of gewond, Een oorlogskind, blad in de wind. Twee vingers omhoog is wat hij van vrede kent, en hij gaat weer door op zoek naar iets bekend. Verwaaid in de storm opnieuw op de vlucht. Een oorlogskind, blad in de wind. Een oude veter, een stukje glas, een verkreukelde foto van wat er eens was. Een blinkende huls, gevonden in het gras. van de, de, wind. Hij weet ook wat hij voor de En wat we gaan er nu over bevrijdingsdag? Met Roy van o, Buringen, Roy. Roy. Ja. Klinkt na dode herdenking en de boek en de vorige presentatie. Maar het is belangrijk maar om het door te gaan. We geven. gaan ook vieren dat we vrij zijn. Ja. En dat is heel belangrijk. Het zonnetje schijnt, de vlaggen hangen weer uit. Ja. En uh, we gaan een vrolijke bevrijdingsdag vieren. Zeker weten. Zo was dat uh, al die jaren geleden ook en dat doen we nu weer. En Roy zit bij ons, want Roy, er gebeurt een heleboel op uh, Bevrijdingsdag. Ja, hier in Zandvoort tegenwoordig ook drie jaar geleden zijn we begonnen met het uh, 5 mei festival. Toen in het regen gegaan en in de wind en de dakpannen vlogen naar beneden en alles moet onruimd worden. En nu, uh, vorig jaar hebben we een jaartje overgeslagen omdat het door de week was. En in Zandvoort moet je dan geen uh, bevrijdingsfestival willen doen, want dan ja, is er toch niet heel veel mensen in het dorp. Dan zijn ze allemaal aan het werk of naar Haarlem natuurlijk. Maar uh, ja, dit jaar viel het weer op een zaterdag. En toen dachten wij samenwerking met de Wapen van Zandvoort, kom we gaan weer het uh, 5 mei festival doen op het Gassersplein. Uh, in, um, in samenwerking uh, met het uh, 5 Mei Comité, natuurlijk, een klein beetje elkaar versterken in promotie. Dat is heel belangrijk. En die hebben ook een aantal activiteiten. Ja, inderdaad. Zoals de forse jacht en de springkussen op het, uh, op het uh, kerkplein. En zo. Dus dat is wel uh, heel leuk dat we die promotie samen hebben gevoegd, uh, nog niet qua organisatie. Is misschien stiekem mijn hoop in de toekomst. Maar dit is de eerste stap. En uh, ja, we zijn nu om 10 uur begonnen met de rommelmarkt op het Gassensplein. En uh, om 12 uur beginnen de kinderspellen beginnen. We kunnen voor drie, uur een drie euro een spelkaart kopen. En dan kunnen we spelletje, Oud-Hollandse spelletjes doen. En uh, limonade en een zakje chips krijgen ze ja. na afloop. En we hebben een kleurwedstrijd voor 5 mei. Uh, waar dan vanmiddag de prijsendruiking is. En om 4 uur hebben we live muziek uh, op. Ook op het Gassensplein. Wie treden erop? Uh, we hebben één uh, artiest, uh, Rob van Dam. En uh, die uh, is allround zanger. En die kan van de Nederlandse uh, hup muziek tot aan, uh, tot aan uh, Robbie Williams. Dus dat is wel erg leuk. En het uh, is lekker uh, gezellig sfeermaker. maken dus. is, is lekker een gezellige sfeermaker. We hebben bewust gekozen voor een allround artiesten, En niet alleen Nederlandstalig. Want we willen vooral een uh, breed publiek uh, trekken. En uh, ja, het is ook heel erg leuk dat hij dan ook rustige nummers kan doen tijdens het eten. Tijdens de barbecue. Ja. We hebben nu al 130 uh, reserveringen voor de barbecue. Zo. Uh, waarvan 75 Engelsen. Wat leuk. Dus uh, dat is wel heel erg leuk, ja. Dat is zeker leuk. Waarom die Engelsen? Want uh, morgen ja, treedt het Engels orkest op ja, in de kerk. Nou, daarvan zijn ze. Zo, dat is een symfonieorkest ja. uit Londen. En die gaan morgen om half drie spelen in de protestantse kerk. Ja, dus die hebben allemaal gezellig uh, gereserveerd bij het wapen. Dus de bierpullen, die staan klaar. Misschien nemen ze instrumenten mee, gaan ze dat, nog even spelen. Gezellig. Dus hoe meer zie je, hoe meer vreugde. En hoe meer muziek, hoe beter. Ja. Dus dat, uh, dat is hartstikke leuk, inderdaad. En uh, dat willen we ook een beetje uitstellen met het evenement. Niet te groot. Kijk, we hebben natuurlijk uh, 5 mei festival in Haarlem. Dat is hartstikke groot. Dat willen we totaal niet. Maar we willen wel graag gewoon... Uh, uh, ja, gewoon zoals we het nu hebben neergezet. Zo willen we het in de toekomst uh, doen. We hebben volgend jaar, valt ook in het weekend. Dus sowieso volgend jaar doen we het weer. En dan is, valt het op maandag. Maar dan is het weer een officiële feestdag. Ja. Dus daar hebben we weer geluk. En ik denk dat we dan wel gewoon lekker door kunnen pakken. Omdat we dan bekend genoeg zijn van elk jaar. Je gaat dan op het 5, 5. En, en dan van. is het Raadhuisplein waarschijnlijk ook klaar. hè? Of ja, is, wie weet. We ik? doortrekken. Ja, dan, uh, dat, dan, dat ja, zou wel weet. heel mooi zijn. <laughs> we zullen het zien, maar... Uh, we hebben er heel veel zin in. En we gaan alleen maar voor een leuke 5 mei-festival meer in Zandvoort, elk jaar een beetje meer. Je en praat uh... steeds in de wijvorm. Ja, met het maar, van jij, jij doet het, jij ik heb bedenkt het, okay, het. jij hebt de ideeën <laughs> en jij voert het uit. Maar ik heb wel een team. Mensen denken dat ik altijd alles in mijn eentje doe. Maar ja. Ik heb heel veel mensen om me heen die me mij helpen. Mijn familie, mijn vrienden. Maar ook, uh, ik heb gewoon een hele goede band met het Wapen van Zandvoort. En omdat ik het van het Gastelsplein hou. Sinds ik in Zandvoort woon, hou ik van het plein. En vind ik nog steeds dat er een evenementenplein moet worden. En uh, dat er veel meer op kan gebeuren. En daarom spreek ik misschien in de wij dat klinkt ook prettig hoor, als je bij zegt. Is ja, dat maar zo? ik wil toch wel even laten weten <laughs> dat die ideeën van Roy zijn die steeds uitgewerkt worden. En jij zit niet stil. Ik zit zeker niet stil, maar ik heb wel een mooie middenweg kunnen vinden. Met mijn gezondheid en zo. En uh, normaal sta ik zelf ook op de markten. Daar heb ik dit jaar voor afscheid van genomen. Ik ga niet meer op mijn eigen markten staan. Misschien heel af en toe omdat ik het leuk vind. Maar ik kan beter uh, gewoon uh, er staan. Organiseren. Dan hartstikke moe zijn omdat je ook nog je spullen moet uitladen bijvoorbeeld. Hey, nu je hier toch zitten, zit, ik heb begrepen dat jij mogelijkerwijs iets in televisieland gaat doen. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Dat klopt. Alleen, eh, ik heb, um, ik kan heel kort zijn, er is een heel mooie oproep uh, bij Talpa en bij SBSS. En uh, daarop heb ik gesolliciteerd, twee sollicitaties gedaan. En, um, en waarschijnlijk... Ik moet nog officieel bevestigen. Ik twijfel of ik het gezegd heb. Ja, ik ga het toch zeggen. Um, <laughs> ja, ik vind <laughs> Kom het wel leuk. scoop. Ik wil een, een scoop. CFM ligt ligt ook in mijn hart. Um, ja, ik, uh, ik ben uitgenodigd om, uh, om een cursus te gaan doen bij Talpa. En... Um, met, uh, met waarschijnlijk ook nog uh, een kans voor uh, daar te komen werken. Nou, dus, uh, dat zou toch fantastisch zijn? Dat, dat zou heel erg spannend en fantastisch zijn. Oh shit, ik ben ook nog live op mijn Facebook. Dus oh. Dat vergeet ik even. <laughs> maar dat maakt niet uit. Maar uh, ja, het, het is eruit. Kan het is niet eruit. Meer, kan niet meer terug. Ik nou, raad, vriend, uh, uh, cursus uh, volgen en daar mogelijk uh, werken. Je werkt hier s'nachts in het hotel. Ja, hoe kan dat, je dat uh, combineren? Dat, uh, dat is te combineren omdat ik uh, het weekend werk en, uh, en uh, één dag door de week. Okay. Maar dat is, het is allemaal nog in kinderschoenen. en eerst maar die cursus en eerst kijken wat eruit komt. Ja. ja, en ik, ik hoop uh, dat ik daar heel veel van ga leren, want tv is wel mijn droom. Ja, en Zandvoort ja. profiteert van jouw kennis en de cursus uh, hier en in Zandvoort. En wie weet wat hij, wat hij kan doen bij Talpa om nog meer uh, hier naar Zandvoort... Mijn auditiefilm heb ik hier in Zandvoort opgenomen. Ja, <laughs> nou, hartstikke goed. Even Leuk. nog over zondag, hè, dat... Uh, het bevrijdingsdagconcert, morgen. dat is dus morgen, uh, niet vandaag, want uh, dat, dat paste dus niet. Daar komt de, de Ealing Symphony Orchestra uit Londen, Engeland, onder leiding van John Gibbons. En uh, dat, dat, wordt, uh, dat is een behoorlijke crew trouwens die ja, daar uh, 75, neer gaat strijken. Dus uh, voor mensen die morgenmiddag zin hebben in iets moois, ga naar de katholieke, pardon, de katholieke. Protestantse protestantse kerk. kerk op het Kerkplein. Want daar is het concert. En dat half begint. Uh... Drie uur, om half drie gaat de kerk open. Het kost maar 5 euro. Ja, het is geen echt geld voor niets. En voor de liefhebbers. Natuurlijk, als je ooit de proms hebt gehoord in Engeland. Eh, de, de sluitstuk van de concerten, eh, dat is allemaal uit de proms gehaald. Ja. Dus je kan meeklappen en meeschreeuwen en dergelijke. Nou ja, dus, mooi. Ga naartoe morgen. Goed. Is heel belangrijk. Maar ja, eerst vandaag. Eerst even vandaag. Vanmiddag. Ja, wat zijn de speerpunten vandaag? Wat is In ieder geval nu Gassersplein, Rommelmarkt, uh, om, uh, om uh, 12 uur de kinderspelletjes, om 4 uur Rob van Dam uh, met live muziek. Om zes uur begint de barbecue. Kaarten maar ze, kost, kunnen ze daar nog kaarten voor krijgen voor die barbecue? Ja, 12.50. Okay. En het is aan de bar te krijgen. Goed. Gaan dus naar de bar ik denk dat er zo vaten. nog 20 kaarten over zijn of zo. En we ja. hebben... Ja. We hebben Zit vol. Voor, dankzij de, de scouting... hebben we hele mooie picknickpanken gekregen. Daar zijn ze heel blij mee. En uh, door een sponsoring naar hun... kunnen we die picknickpanken lenen. En ik wil eigenlijk zeggen... Zandvoort regelt daar gewoon. Want dan blijft het in Zandvoort. In en dan Zandvoort. gaat het ook nog aan een mooi doel. Ja. En tenslotte wil ik eigenlijk een heel mooi... Spreuk zeggen. Uh, geef vooral vrijheid door, want dat is belangrijk in deze tijd. Zeker en daarvoor weet. doen we het met elkaar. Zeker Mooie afsluiting, Gooi. Dankjewel voor je komst. Dankjewel. Dankjewel. Jullie ook weer bedankt. We zijn wij de. We doen nog een beetje agenda. Ik wil trouwens nog even iets zeggen. Dat, uh, ik heb gisteren het telefoontje gekregen van uh, de dames van het Kennenmer Hart Dat ik ja. uh, na mijn operatie aanstaande dinsdag toch uh, mag uh, verblijven in het huis in de duinen. Om daar uh, te herstellen van mijn operatie. Want ik kan niet naar huis, uh, omdat ik op twee hoog woon. Dus ik moet nog even zeggen dat deze dames uh, van het Kennenmer Hart dat toch wel even super Vertel dan gedaan. meteen even wat er geopereerd wordt. Ja, dat is allemaal niet zo belangrijk. Oh. Dus ik, ik, ik, Oké, okay, nou, er, er wordt wat bot uit mijn heup gehaald en in mijn enkel gezet. En oh. uh, dan ga ik in het gips 13 weken, 13 weken. 13 weken. 13 weken, 6 weken onbelast. Dus ik mag niet zo heel veel. Maar ik heb van een zeer goede lieve vriend uh, te weten, Klaas Koper, mag ik zijn scootmobiel uh, lenen. Dus ik, ga, ik scheur door het dorp heen. Wel met helm op hoor. Met helm op. <laughs> nee, hoor, er zit een beperking op dat ding, dus dat kan niet harder. Maar in ieder geval kan ik dan gewoon uh, hier uh, mijn radio uh, dingetje Gezag. blijven doen. Wat ik dus fijn vind. En bij het plus mijn vrijwilligerswerk blijven doen, dus ik ben hartstikke blij en ik denk dat ik er een beetje een feestje van ga maken in het huis in de duinen. Dus uh, mensen maak je borst maar nat daar. Ze zullen het weten. Ze zullen het weten dat ik er ben. Heel veel succes iedereen. Even de agenda. De agenda. Voor zover we nog tijd hebben. Nou dan gaan we eerst even naar muziek luisteren. Muziekje dus. en het nieuws en dan zijn we straks weer terug met het tweede stuk van het programma. Tot straks.